7 uur, het NOS-journaal, Anouk Thijssen. Werknemers A2-tunnel worden uitgebuit, schrijft Dagblad De Limburger. Zeer grote brand bij fietsenfabrikant Gazelle. En Borgman uitgeroepen tot beste film. Tientallen Portugese en Poolse werknemers die meewerken aan de bouw van de A2-tunnel in Maastricht worden uitgebuit. Dat concludeert Dagblad De Limburger na eigen onderzoek.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 In Dieren bij Arnhem woedt een zeer grote brand op het terrein van fietsenfabrikant Gazelle. Er staat een grote loods met vermoedelijk fietsen in brand. De brandweer zegt dat de loods waarschijnlijk helemaal verloren gaat. Er komt ook veel rook bevrijd bij de brand. Het terrein van Gazelle ligt in een woonwijk bij dieren. En omwonenden wordt nu geadviseerd om ramen en deuren dicht te houden.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 borgeman is tijdens het gala van de Nederlandse film in Utrecht uitgeroepen tot beste film. De zwarte komedie kreeg nog twee gouden kalveren. Alex van Warmerdam, die de film regisseerde, kreeg ook een gouden kalf voor Beste Scenario. En hoofdrolspeelster Hadewijk Minis won de prijs voor Beste Actrice. Borgman is ook de Nederlandse inzending voor de Oscars. De film Wolf kreeg twee gouden kalveren. Jim Taihutu werd bekroond voor de Beste Regie. En hoofdrolspeler Marwan Kenzari won een kalf voor Beste Acteur. Het weer, plaatselijk nog een bui. Later vanuit het zuidwesten steeds meer zon. Het wordt 16 tot 20 graden. Morgen eerst mist en laaghangende bewolking. Later weer zon bij graad of 16. Ook na het weekend blijft het rustig weer. Niet zo slim. Extra voorraad in je magazijn. Niet mee verzekerd. Ah, nee, hè? Wel zo slim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 OS Radio 1 Journaal. Bert van Sloten. Een hele goede morgen. Het is zaterdag 5 oktober. En u hoeft zich vandaag niet te vervelen. Er zijn namelijk open dagen bij de chemie, de pleegzorg en bij diverse huizen. We hebben aandacht voor de chemie, want daar vinden ze alle veiligheidseisen uit Den Haag veel te ver gaan. Vandaag starten ze een tegenoffensief. Vanuit Utrecht komen de Gouden Kalveren en vandaag wordt daar nog een feestje gevierd. Spijkers met koppen bestaat namelijk 25 jaar. Felix Meurders komt zo even langs. Het voetbalnieuws bespreken we met FNV Bouw, vakbond gaat op inspectie naar Qatar. En ook Ragnar laat vanochtend weer zijn licht schijnen... over de wedstrijden van dit weekend. En de politiek die komt uit Den Haag... van de onvoorzettelijke minister Dijsselbloem. Ja, u kent mijn stellingname, daar zit gewoon echt geen ruimte. 6 miljard is en blijft 6 miljard aan bezuinigingen. En toch weet hij vier partijen aan de onderhandelingstafel te houden. Tot half negen is dit het NOS Radio 1 Journaal. En we beginnen in dieren, want daar is een grote brand. Dieren tussen Arnhem en Zutphen. Op het terrein van de fietsenfabriek Gazella staat namelijk een grote loods in brand. Gerard Smit is van de brandweer Gelderland midden. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het met het blussen? Het blussen dat voor het uh, gestaag, uh, rond kwart over drie vannacht, uh, was er sprake van een zeer grote brand. moet je voorstellen dat er een loods in brand staat van grofweg... Uh, uh, nou, zeg maar 50 bij 20 meter, 60 bij 30 meter, iets, iets in die omvang. Dus een hele grote loods. Nou, Is stond volop in brand. En dat zorgde voor een enorme grote rookkolom uh, die omhoog ging dat had toch de aandacht van de hulpdiensten. Ja. En die loods uh, staat hij aan de zijkant van het dorp of staat hij midden in het dorp? Nee, de loods die staat, uh, zeg maar, een, een ongeveer halverwege in het dorp. Uh, wat belangrijk is, is natuurlijk, ja, waar gaat dan die grote zwarte rookkolom naartoe? Nou, die ging over een gedeelte van dieren en naar het dorp Spankeren. Uh, daar, uh, om, om dat allemaal te kunnen monitoren, had de brandweer uh, meer ploegen ingezet om de concentraties te meten. Want uh, iedereen zal begrijpen dat in die rook, daar zit altijd een rommel en daar zitten gevaarlijke stoffen in. Voor de hulpdiensten is het belangrijk hoe hoog die concentraties zijn. Want op basis daarvan moeten we mensen uit hun huis gaan evacueren of niet. Ja, en de, u heeft het advies in ieder geval gegeven om ramen en deuren te sluiten. Wat betekent dat? Ja, het is een beetje een, een standaard advies. Maar we weten gewoon dat, vooral in de beginfase van een brand. er best stoffen vrij kunnen komen die uh, prikkelende dingen kunnen bevatten. Die staan op je kelen of die prikkel op je ogen, uh, bijtende stoffen. Um, daar kun je maar één advies voor geven. Ga nou naar binnen, blijf uit die hoogte. Als je daar last van hebt, ga naar binnen, sluit je ramen en deuren. Dan heb je daar de minste last van. En die baanse boodschap hebben we in het begin van de brandbestrijding ook afgegeven. En geldt die boodschap nog steeds? Die boodschap die laten wij gewoon staan... totdat we een goede analyse van de, van de meetresultaten hebben. Uh, het ziet er voor het oog naar uit dat de brandomvang nu in ieder geval afneemt. Uh, maar de meetresultaten die moeten zorgvuldig geanalyseerd worden. En daar zijn een aantal specialisten op dit moment mee bezig. Nou, ja, want die heeft u nog niet. Het zou eigenlijk wel wat fijn zijn als dat wat sneller kon, uh, kon gebeuren. Nou ja, die meetresultaten die, uh, komen natuurlijk allemaal binnen. Hè. Dat is een, een, een heel circus aan gegevens die binnenkomt. Uh, dan is er een operationeel team. Daar zitten specialisten in die analyseren die gegevens. Daar zijn ze op dit moment mee bezig. Hè. Die gegevens zijn ook binnen. Alleen voordat je nu zo'n basisboodschapadvies intrekt. Ja, dan moet je ook zeker weten dat uh, dat ook uh, goed onderbouwd is. En daar wachten we even op. Veiligheid voor alles wat dat betreft. M maar nog eventjes over de brand uh, zelf. Het is een fietsenfabriek. Je zou zeggen, wat brandt er eigenlijk aan, aan een fiets? Maar blijkbaar heel veel. Nou ja, als je zo'n grote loods hebt van een omvang die je net, net noemde... dat is toch echt een forse, forse loods... Uh, gebruikt als opslag voor bijvoorbeeld de banden van de fiets, de, de aluminium velgen, de frames, de metalen, allerlei kunststoffen. Hè. Er zitten allemaal kunststofdelen aan de fiets. Nou, die loods die zat daar vol mee omdat het een opslagplaats was. Ja, en dat geeft natuurlijk wel een rol ontwikkeling die we nauwkeurig in de gaten moeten houden. Dus de fiets zelf, ik kan me het beeld voorstellen... ja, daar ja, zit iets brandbaars aan... maar als je dat nader bekijkt... dan zitten er best wel veel onderdelen die goed willen branden. Ja, ik heb er een beetje een inzicht in gekregen. Meneer Smit, succes met uh, het verder blussen van de brand... en dank u wel voor het gesprek. Goedemorgen. Dank u wel, tot je dienst. En toen waren er nog maar vier... Vier partijen die met minister Dijsselbloem maandag verder willen praten: D66, GroenLinks, de ChristenUnie en de SGP. Gisteravond hebben ze met de minister de agenda's getrokken voor de komende week. Maar hoe gaat het nou eigenlijk verder met die begrotingsonderhandelingen? Minister Dijsselbloem van Financiën: Hoe moet het nu verder? Wij gaan gewoon aan de slag maandagmiddag met de partijen, de vier partijen die vanuit de oppositie bereid zijn om dat gesprek te voeren. Um, volgens mij heeft iedereen nu echt uh, de intentie om aan de slag te gaan en uh, daar ook uit te komen. Want anders uh, zitten we elkaars tijd te voldoen. Dus um, ik zie daar uh, met optimisme uit. Ja, en deze vier partijen die blijven meedoen? Nou, dat is uiteraard aan hen. Maar dat is wel uh, mijn intentie en ik denk ook hun intentie. Want dan heb je een ruimere meerderheid ook in die Eerste Kamer? Zeker. Um, uh, een, een zeer ruime meerderheid zelfs. Maar ik vind sowieso dat we moeten proberen om het zo breed mogelijk draagvlak voor begrotingen te hebben in Nederland. Het is eigenlijk heel gebruikelijk om te streven naar veel steun, brede steun in beide kamers voor de begroting. Heeft u vandaag gezegd, 6 miljard, daar hou ik aan vast? Nou, ja, U kent mijn stellingname, daar zit gewoon echt geen uh, ruimte. Nederland had eigenlijk strikt genomen meer moeten doen zelfs. Uh, maar dat is op dit moment niet mogelijk. Uh, maar we hebben nu wel een duidelijke afspraak uh, met de Europese Commissie gemaakt. Uh, dus dat is het uh, speelveld. Maar die partijen die aan tafel zitten, die willen bijna allemaal minder. Uh, nee, niet bijna allemaal. Er uh, zijn verschillende insteken bij. Uh, maar we gaan nu gewoon een pakket maken uh, waar ik overeenstemming over uh, bereik. Uh, en mijn uitgangspunt is dat er 6 miljard staat. Eén totaalpakket? Zeker. En de financiële beschouwingen een week uitstellen? Ik, ik ga er niet over, het is echt aan de Kamer. Uh, maar wilt u dat ook? Nou, het is in de huidige omstandigheid. Is het gewoon niet mogelijk om dinsdag met die financiële beschouwingen van start te gaan. Want uh, dat geeft ons te weinig tijd. Kijk, uh, mijn insteek is natuurlijk om zo snel mogelijk eruit te zijn. Heeft u nog uh, Asja Huiswerk meegegeven... dat hij eerst moet praten met sociale partners, met bondenwerkgevers? Nee, in het geheel niet. D66 wil dat zo graag? Dat Asja Huiswerk krijgt om te gaan praten met bonden... is mij niks van bekend. Nee. nee. Minister Dijsselbloem van Financiën. Peter Blok was onze verslaggever die de vragen stelde onze bedrijven proberen de crisis te overleven maar met een werkloosheid van nog altijd 26% moeten ze het niet hebben van de binnenlandse consumptie. Veel bedrijven ontdekken nieuwe markten. Export steeg afgelopen jaar met 8%. Onze correspondent Jessica van Spingen die ging langs bij de makers van Hot Booster. Misschien kent u het wel, dat blikje dat zichzelf opwarmt. Heb chocolade Chocolade met melk die we maken om te verkopen in Holanda, voor de markt Hot Booster. Hier komen de blikjes van Hot Booster van de band. Dan komt hier uit een grote buis de chocolademelk en dan worden hier de dekseltjes erop gezet. De innovatie die in onze lata is dat je het kunt verwarmen op de plaats die je wilt. Dat is het innovatieve van dit blikje. Dit blikje kan zichzelf verwarmen en dus ook de chocolademelk. Angel Medina van Fast Drinks. Hoe werkt dit? in de abajo. Aan de onderkant van het blikje maak je hem open. Dan duw je een plasticje naar beneden en dan komt het water met de steentjes in aanraking en er komt stoom af. Het chocolade die je in het interior, of het café of la van tomaten Ja, en dan de bovenkant van het blikje wordt verwarmd. Er zit bijvoorbeeld chocolademelk in, soep, koffie. Nou, als je dat even laat staan, oeh, het voelt echt heel warm. Kun je dus aan de bovenkant het blikje openmaken. En dan uh, verwarmt het zich zo tot 60 graden. Hier krijgen de blikjes een etiket. En hier liggen grote rollen klaar met Russische etiketten. Israëlische etiketten, Noors. En deze gaan naar saoedi arabië ja, het idee bestond al, maar ze hebben het zelfopwarmende blikje hier doorontwikkeld en gepatenteerd. En nu gaat zo'n 70 van de productie, dus zo'n beetje de hele wereld over. Eigenlijk overleven ze hier vooral door de export. En nuestra empresa fundamentalmente crece a través de la exportación. De Spanjaarden willen dit product niet. Los españoles no quieren este producto. Ja, sí, in España ook in Spanje. is de andere 30 we vendemos het op niveau Door de crisis zie je toch dat hier nu minder verkocht wordt. 30% van het product blijft dus in Spanje. Mientras que en in het extranjero, in exportación, exportatie, is waar we creciendo. En dus moeten ze naar andere markten, waar nog wel afzet mogelijk is. Ai, de band loopt hier vast. Ja, sí, bestandig, bestandig. Maar deze jongen zet een paar blikjes recht. En dan gaat hij weer. Binnenkort krijgen ze hier allemaal nieuwe machines, want de zaken gaan toch redelijk goed. En de export gaat langzaam de goede kant op in Spanje, want het land wordt goedkoper voor het buitenland. Maar je hebt er veel kleine bedrijfjes en die moeten echt leren hoe je moet exporteren. Dus daar zijn organisaties nu mee bezig. En ze moeten ook vernieuwen, innoveren. La innovatie is vital in dit moment voor elke empresa. Ja, innoveren dat is het belangrijkste nu, zegt Angel. Dat is iets wat we lang hebben laten liggen in Spanje. Bedrijven moeten sterker worden, pas dan kunnen we ook weer banen creëren en iets doen aan die hoge werkloosheid. Spanje is in een fase waarin de bedrijven zijn debilis en ze moeten zich hervormen. Maar dan moeten bedrijven eerst sterker worden en dat doen we door middel van de export. En dat doen we door de export. De Spanjaarden op zoek naar nieuwe markten... om de crisis in eigen land het hoofd te bieden. De reportage was van Jessica van Spingen. Elke zaterdag van 7 tot half 9 het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. FC Twente is ook na dit weekend de koploper van de Eredivisie. Het staat vast na de overwinning gisteravond op Kambuur in Leeuwarden. Krappe zegen werd het maar 1-0. Spits Luc Castaños werd na afloop opgewacht door Jan Roels. Um, matchwinner Luc. <laughs> ja, matchwinner en uh, belangrijke drie punten denk ik vandaag. Voor ons. Maar het is altijd lekker toch? Ja, zeker. Als de spits scoort het is het altijd lekker. En uh, ook op een belangrijk moment natuurlijk. Echte een goal.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 En je merkt ook aan het publiek hè, dat we het gewoon goed gedaan hebben. Die, die zijn eigenlijk wat dat betreft tevreden. Het is een mooie voetbalavond op de vrijdagavond. Prachtig hè? Maar dat zei Alfred ook nog na afloop. De heer Jansen. Zo van, uh, dat was een heel mooi potje. Een heel spannend potje. Kon alle kanten opvallen. Dus wat dat betreft wel promotie voor het voetbal. Maar het is voor ons wel jammer dat we er niks aan overgehouden hebben. Ja. Uh, hoe bereid je je ploeg nou verder voor na dit verlies op de volgende wedstrijd? Ik doe Twee keer achter elkaar. De Friese derby verliesje. Nu thuis tegen Twente. Dat zijn toch even tikken.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 Wij willen, wij willen spelen. Dwight Lodewege, was dat, de coach van Cambuur. Vanavond wordt gespeeld Roda tegen Pexwolle. Goed Eagles tegen NEC. En Nakbreda tegen Heracles. En die andere wedstrijd, dat weet u, in Den Haag. Bij ADO tegen Heerenveen. Die wordt niet gespeeld. Daar gaan we het zo nog wel even over hebben met Ragnar. Want na half acht bespreken we de rest van het voetbal. Jaarlijks kunnen honderden kinderen niet geplaatst worden... omdat er niet genoeg pleegouders zijn. Het aantal pleegouders groeit wel, maar de vraag ernaar ook. Reden voor Pleegzorg Nederland om vandaag een open dag te houden. 160 pleegouders door het hele land zetten vanaf twee uur... hun deuren open voor belangstellenden. Mark Bent is vicevoorzitter van Jeugdzorg Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe komt het dat de vraag naar pleegouders zo stijgt? De reden is eigenlijk dat uh, we zo min mogelijk kinderen in te huizen willen plaatsen. Uh, dus in leefgroepen. En dat het uh, goed is als een kind echt uit huis moet... dat hij in een pleeggezin wordt geplaatst. Dus in een gezinsverband. Dus het is niet zo dat er meer kinderen zijn die hulp nodig hebben? Uh, nee, het is niet zo dat er uh, meer kinderen uit huis geplaatst moeten worden... maar dat het de verschuiving is van wat je noemt een kinderhuis of een leefgroep... naar pleeggezinnen. Ja, want dat is beter zoals u zegt. Hoeveel gezinnen moeten er trouwens bijkomen dit jaar... om een beetje aan de vraag te kunnen voldoen? Uh, nou, het zou fantastisch zijn als er 3500 uh, pleeggezinnen bijkomen. Uh, door de bank genomen is het ongeveer 3000 per jaar. Ja. Maar eigenlijk hebben we er 3500 nodig. Ja, dus u heeft er zo'n 500 extra nodig. is op dat getal toch nog wel behoorlijk wat? Wat zegt u? Op dat getal is dat behoorlijk wat nog? Ja, dat is behoorlijk wat. Dat is meer dan uh, 10%. Ja. En eigenlijk en... is de achterliggende vraag uh, van hoe kunt u mensen enthousiast maken dat ze pleeghouden worden? Ja, en wie kan dat het beste? Dat is eigenlijk zijn de pleegouders zelf. En daarom zijn we ontzettend trots dat die pleegouders vandaag open dag houden. En dat iedereen kan informeren hoe dat nou daadwerkelijk is om een pleegkind in huis te hebben. Dus de pleegouders zijn eigenlijk de allerbeste ambassadeurs voor de pleegzorg. En die kunnen antwoord geven op die vragen van... kan je beter een kleinkind hebben of beter een puber? Ja, precies. Dat, uh, sommige gezinnen die zijn heel geschikt voor jonge kinderen. En er zijn ook gezinnen die uitstekend pubers kunnen opvangen. En juist voor die laatste categorie is eigenlijk wel de nood het hoogst. Want melden zich door de bank genomen meer mensen aan voor jonge kinderen dan voor oudere kinderen. Nou, het lijkt me op zich ook logisch. Tenminste, mijn eerste gedachte zou zijn... zo'n jong kind, dat kan je misschien nog wel, uh, wel aan, maar zo'n puber... Uh, ook als er niks met een puber is, heb je er al grote moeite mee soms. Ja, ja. Nou, het klopt dat de meeste mensen zo denken. En uh, ook aspirant, pleegouders. Maar we zien ook hele goede ervaringen van mensen die toch voor een kind boven de tien hebben gekozen en waar het uiteindelijk ook heel goed gaat en waar het kind ook enorm mee geholpen is. Het nee, is niet de eerste open dag. Vorig jaar heeft u er ook al eentje gehouden. Wat heeft dat toen opgeleverd? Zijn er toen veel pleeggezinnen bijgekomen? Uh, ja, gelukkig hebben we vorig jaar ook weer een sprong gemaakt, meer dan het jaar daarvoor. Dus daar heeft die open dag eigenlijk ook uh, absoluut toe bijgedragen. Het is natuurlijk niet zo dat mensen van de een op de andere dag besluiten om een pleegkind in huis te nemen. Het is vaak een heel proces dat je daarover nadenkt en nog eens over nadenkt. En bijvoorbeeld in dat kader uh, pleegouders spreekt die het al doen. Um, dus daar gaan meestal heel wat maanden overheen voordat men tot zo'n besluit komt. Ja. Hoe weet ik waar ik, stel dat ik belangstelling heb, hoe weet ik waar ik uh, terecht kan uh, vandaag? website Van Jeugdzorg Nederland kijken en daar vindt u de adres. Ik had het zelf kunnen bedenken. Meneer Bent, ik wens u een mooie open dag vandaag en dank voor het gesprek. Dank u wel. Gaan wij het hebben over de Gouden Kalveren? Die waren er gisteren in alle maten, soorten en maten... in de Utrechtse stad Schouwburg. Twee films die sprongen er bovenuit: Borgman en Wolf. Ze kregen elk drie Gouden Kalveren, eerlijk verdeeld. Jeroen Wielaard maakte het mee samen met de producers. Deze acteur beheerst niet alleen de taal. En de fysiek van zijn personage. Maar ook de duistere visieuze cirkel van emoties waaraan het hem gaat. Het gouden Kalver voor Beste Acteur 2013 gaat naar Marmot Ketza. Ja. Ja. Ja. Grote winnaars bij elkaar. Julius Pont om te beginnen. Drie gouden kalveren voor Wolf. Een volslagen andere film dan Borgman. Ja, maar ik denk, uh, ik denk wel sterk en ik, denk dat we, dat ik, ik ben heel trots dat wij als jonge mensen uh, hier staan naast de mensen die al zo lang uh, uh, samenwerken. En ik denk dat een van de dingen die wij gemeen hebben is dat de producent en de maker, schrijver regisseur al meerdere films met elkaar kan maken. En ik denk dat dat in Nederland veel te weinig gebeurt omdat je toch... Um, ja, je moet elkaar de ruimte geven, je moet elkaar vertrouwen en je moet wat dan ook achter iemand staan. En, uh, en zeker in een wereld waar veel mensen niet direct een visie hebben, is het, uh, is het heel goed dat je, elkaar, uh, dat je elkaar steunt erin. En ik denk dat dat iets is wat de twee films uh, delen, los van de verschillen. Wolf gaat samen met de biografieën en de romans over Badahari. En dienstproces komt nog, film. Over een kickbokser namelijk. Ja, ik denk dat de film over Balahari nog gemaakt moet worden. Uh, dus wij, wij hebben een, een, een film gemaakt over deze tijd. En uh, ja, zijn verhaal moet denk ik nog verteld worden in de bioscoop. Borgman. Mark van dan. we zagen elkaar al bij de première van Borgman in The Eye. En overwogen met elkaar dat het nou niet echt een gezellige familiefilm is. Hoe is het er inmiddels mee? Nou ja, we zitten inmiddels boven de 70.000 bezoekers. En het opvallende is van deze film, op de internationale festivals, uh, wordt hij gedraaid zowel op thriller festivals als op horror festivals als op humor festivals. En datzelfde zie je een beetje in de Nederlandse bioscoop terug. Er zijn zalen waarbij men de hele avond lacht. En er zijn zalen waarbij men gebroken de zaal uitkomt. En dat dubbele in die film, dat maakt hem interessant. Het maakt het ook iets lastiger om hem heel snel tot een heel groot publiek te brengen. Mooi, drie gouden kalveren. Maar nu nog de waardering van de politiek. En daar heeft u als producer ook toch een signaal over afgegeven. In de stad Schouwburg, in Utrecht. Ja. Vooral? naar de VVD. Ja, kijk, er wordt al jaren gewerkt aan uh, plannen, aan maatregelen die ons helpen en die ervoor zorgen dat niet al het geld en alle talent naar het buitenland gaat. Die plannen die worden al behoorlijk gedragen door D66, door uh, de Partij van de Arbeid. Het is eigenlijk, uh, zo gauw de, de VVD meedoet, dan is het erdoor, dan hebben we het. En dan kunnen we echt voor jarenlang structureel hele goede films blijven maken. Heel belangrijk. En vooral wat, wat treurig is, is dat talent naar het buitenland vertrekt. En je iets verloren laat gaan waar we ongeveer 30 jaar over gedaan hebben om het op te bouwen. Het kan in twee jaar verdwenen zijn. Geen gouden kalf voor bestuurders en parlementariërs die dat laten gaan. Nee, ik zou zeggen volgend jaar gaan wij gouden kalven uitreiken aan de mensen die het mogelijk gaan maken vanaf 2014. Bijdrage was van Jeroen Wielaert. Chemiebedrijven die openen vandaag hun poorten voor het publiek. En dat is bijzonder, want het zijn vaak zwaar beveiligde bolwerken... met vele veiligheidsvoorschriften. Maar de deuren openen is misschien ook wel logisch. Want de bedrijven hebben een slechte reputatie. En incidenten zoals bij Chemie, Pak en Otfiel... doen de sector ook geen goed. Verslaggever Louis Dekker die is bij een chemiereus in Limburg-Sabik. Je mag nou achter mij aankomen, dan gaan we naar de ontvangsruimte en dan kunnen we even de werkkleding aandoen. Werkkleding? Ja. Als je de planten gaat, moet je altijd uh, ja, veiligheidskleding aandoen. De plant, de fabriek. De fabriek. En waar ben ik nu? Uh, we zijn nu uh, bij de Oliphants 4, uh, dat is een NAFTA-kraker Oliphants 4. De NAFTA wordt hier gekraakt. Ik snap er geen fluit van. Nee, dat dacht ik al. De Frans van der Zalm melden, de sexy No <laughs> Louis Dekker is dus bij de NAFTA-kraker. Die plastic maakt uit olie. En hoe, wilt u weten hoe die eruit ziet? Ik heb net een foto van hem getwitterd in dat pak wat hij aan moest trekken. Straks meer uit Geleen. Dag, ondernemer.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 Of kijk op reaal.nl. Dit is Radio 1. Het is half acht, ook op Radio 1. Hier is het NOS Journaal met Anouk Thijssen. Dagblad De Limburger concludeert na eigen onderzoek dat buitenlandse arbeiders die meewerken aan de bouw van de A2-tunnel in Maastricht worden uitgebuit. De werkgever zou maandelijks bijna 1000 euro inhouden op het salaris voor huisvesting en vervoer, terwijl de werkelijke kosten daarvoor maar 250 euro bedragen. In Dieren heeft een brand een loods met fietsonderdelen van gazellen grotendeels verwoest. De brand brak rond drie uur van nacht uit. Even na zeven uur had de brandweer de brand onder controle. Bij het vuur kwam al snel na het uitbreken veel rook vrij. Omwonenden werd geadviseerd om ramen en deuren gesloten te houden. Amerikaanse wetenschappers boycotten een conferentie van ruimtevaartorganisatie NASA. De wetenschappers zijn boos dat NASA alle aanmeldingen van Chinezen heeft afgewezen. NASA zou dat gedaan hebben op basis van een antispionagewet. En Russische ambassades over de hele wereld hebben honderdduizenden e-mails gekregen van Greenpeace aanhangers. In de berichten wordt gevraagd om de vrijlating van 30 opgepakte activisten van het schip Arctic Sunrise. Het weerbericht van Weerplaza.nl over het oosten van het land trekt op dit moment nog wat regen. Die regen trekt geleidelijk naar Duitsland weg en daarna is het op veel plaatsen wel droog. In de loop van de dag kan er een enkele bui vallen, met name in het binnenland. Verder is er ook af en toe wat zon, de meeste zon in het westen van het land. En vooral in de kustprovincie blijft het ook overwegend droog. De temperatuur ligt vanmiddag tussen de 16 en 20 graden. en De wind waait matig uit een richting die draait naar een westen tot noordwesten. Morgen is het dan op de meeste plaatsen droog. Geleidelijk schijnt de zon af en toe. Het is een graad of 16 en het is heel rustig herfstweer. En dat houden we ook de dagen daarna. Temperatuur misschien een fractie hoger. Soms is het een keer 18 graden. De zon schijnt geregeld, neerslag valt er niet. Maar de kans op nevel en mist neemt in de nacht en vroegochtend ochtend wel toe. Straks de flitshandel. Er valt namelijk heel veel te verdienen in een milliseconde op de beurs.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 Wereldkampioenschap voetbal in Qatar. Dat wordt pas in 2022 gespeeld. Maar er is nu al heel erg veel over te doen. Moet het in de zomer of toch in de winter worden gespeeld? En ook over de arbeidsomstandigheden bij de bouw in de stadions is het nodige te doen. Britse krant The Guardian onthulde vorige week... dat al 44 Nepalese bouwvakkers de dood vonden in Qatar. En de internationale vakorganisatie ITUC... die voorspelt dat er in totaal 4000 doden zullen vallen... bij de bouw van de voorzieningen voor dat wereldkampioenschap. Jana is van de FNV Bouw. En die reist komende maandag met een delegatie... van de Internationale Bouwbond naar Qatar. En nu in de lijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat gaat u daar doen? Nou, Het is de bedoeling dat we daar een aantal projecten gaan bezoeken... en dat we een aantal mensen gaan spreken. Maar ik ben gisteravond laat gebeld door de secretaris van de BWI. De BWI is de Internationale Bond van Bouw en Houtbonden... waar FNV Bouw, waar ik werk ben, ook lid van ben. Ja. En uh, mogelijk staat uw reis op losse schroeven. Want? Omdat wij geen toestemming krijgen om bijvoorbeeld met de minister van uh, Arbeid te praten in, uh, in Qatar. Dat we geen toestemming krijgen om te praten met de comité van de Viva. En dat ook de bezoeken aan de locaties op de de wik staan. Ja, dat betekent dat uh, de autoriteiten in Qatar u eigenlijk niet willen ontvangen en niet willen toelaten. Nee, dat klopt. De hele delegatie, we hebben een delegatie van 18 mensen uit verschillende landen... Uh, vanuit verschillende vakbonden en ook vanuit de BWI zelf... Uh, dat, dat kan het mogelijk betekenen, ja. ja. Um, nou Als de reis niet doorgaat, wat de bedoeling was juist van die reis om het met eigen ogen te zien? Ja, precies. precies. We hadden uh, vijf projecten van uh, buitenlandse bedrijven uh, op het lijstje staan om daar zeg maar, bezoeken te brengen. Om met eigen ogen te kunnen kijken en ook met mensen te kunnen spreken van uh, hoe een aantal zaken uh, toegaan in Qatar. Uh, het lijkt er nu op dat dat niet mogelijk is. Ja, wat zegt dat? Ja, wat zegt dat? Uh, uh, dat zou kunnen zeggen dat uh, ze het toch niet prettig vinden dat we daar komen kijken. Ik begrijp dat Qatar uitermate uh, niet uh, blij is met alle publiciteit... die er op dit moment uh, over Qatar en over de bouw van stadions en infrastructuur uh, aan de gang is. Uh, mogelijk is, dat daar, uh, is dit een reactie daarop. Ja, en wat, wat gaat u dan doen uh, samen met uh, alle andere vakbewegingen die uh, op bezoek zouden gaan? Nou, we hebben al een aantal zaken in werking gezet. We hebben zelf vanuit FNV Bouw hebben we, eh, onder andere minister Ascher aangesproken... en ook aangeschreven over wat daar gaande is. Ik denk dat je namelijk een, een, vanuit verschillende organisaties... of verschillende eh, groeperingen je druk moet uitoefenen. Dat moet vanuit via, via vakbonden, dat moet via de overheid. Dat moet ook richting FIFA. Die zou hier ook zijn verantwoordelijkheid moeten nemen. En eh, ja, stel dat het uiteindelijk... Hè, we besluiten definitief dit weekend wat we gaan doen, wat we kunnen doen, zeg maar... Ook als we naar Qatar gaan, wat, wat zouden we daar dan alsnog kunnen doen? Uh, maar de druk moet uh, vanuit meerdere geleidingen opgevoerd gaan worden. Ja, maar vooralsnog hoor ik vrij weinig van de partijen... op wie de druk moet worden opgevoerd. Uh, dat, dat klopt, dat klopt. Uh, en, nou ja, de FIFA heeft natuurlijk wel gezegd dat ze voorlopig nog even het, uitstel, het besluit uitstellen over wanneer gaan we nou in de zomer of gaan we nou in de, in de winter. Dat hangt mogelijk ook samen met, uh, met zeg maar het gedoe en met de publiciteit over alles wat er in Qatar nou ja, gebeurt. Als het in de winter uh, gaat gebeuren, dan moet het, moeten die stadions geloof ik nog eerder klaar zijn, toch? Dat zou kunnen. Nou is het nog wel een tijdje hoor, Not, uh, tot 2022. Maar het gaat er vooral om dat, dat zeg maar, ook uh, de FIFA, maar ook Qatar zelf... Qatar zelf heeft zeg maar, alle middelen in de handen om zeg maar, hier snel een eind aan te maken. Hoor. Zij weten zeg maar, hoe het toe gaat. en uh, zij kunnen een aantal zaken op een goede manier regelen. Het niet toelaten nu, zeg maar, of het mogelijk niet toelaten van zeg maar, een delegatie van internationale vakbonden... is naar mijn idee een heel slecht signaal wat door Qatar wordt afgegeven. Het verhaal is helder. Mevrouw Mutt, ik uh, dank u wel. Graag ja, gedaan. Goedemorgen. Goedemorgen. We praten verder over de sport met uh, Ragnar Niemeijer. Uh, Ragnar, nou, laten we eerst maar even het voetbal van gisteravond uh, behandelen. Jij was bij die wedstrijd uh, twente uh, Cambuur of eigenlijk omgekeerd, Cambuur twente Twente wint en uh, staat stevig aan de leiding. Ja, en hij heeft een goed doelsaldo, Bert. Dus wat dat betreft zal dat ook wel uh, zo blijven. Als ik me niet vergis, is dat uh, 17 uh, in de plus. Dus dat, is, uh, dat zijn mooie cijfers, een goede defensie. God overigens voorafgaat aan deze wedstrijd, ook voor Kambuur. Dat krijgt ook maar één goaltje tegen. Uh, er werd in vier duels al uh, de nul gehouden. De heilige nul vaak uh, voor trainers. Twente, Kambuur en PSV hadden dat voor elkaar gebokst uh, tot dit weekend. Ja, zwakke wedstrijd, saaie wedstrijd. Uh, dat lag niet aan het publiek en aan de sfeer en aan de beleving... in in Leeuwarden, want die was heerlijk uitstekend op de vrijdagavond, 10.000 mensen en uh, prima allemaal maar je ziet wel dat er dan heel veel kwaliteitsverschil is tussen FC Twente en Kambuur. Uh, en dat een betere eerste helft speelt, dat eigenlijk uh, Twente toch wel terug weet te dringen, dat heel goed mee kan met FC Twente, uh, er zijn een aantal behoorlijk gevaarlijke schoten, daar heb je wat geluk bij nodig en dan zie je toch ook dat in de tweede helft er komen tactische omzettingen, zoals dat heet, uh, Trainers of de trainers zetten net even de spelers anders neer, er komt een Invallen. Younes Moktar, die van, van Zwolle is gekomen, weten ze even niet waar ze moeten lopen en dan gaat het heel makkelijk en wint Twente eigenlijk heel eenvoudig, met weinig inspanning, klinisch in ja. Friesland. En dus blijven ze koplopen. Vanavond wordt er verder gespeeld, andere wedstrijden, maar eentje wordt er niet gespeeld, dat is in Den Haag, het ADO-stadion, tegen Herenveen. Ja, het lijkt wel alsof je daar aan het veldrijen kan gaan beginnen, maar het ziet er echt niet uit, dat veld. Hoe komt het toch dat ze dat absoluut niet aan de praat krijgen? Nou, in ieder geval als eerste een compliment voor jou... want jij voegt veldrijden toe aan het rijtje ja. van, uh, wat ik even heb genoteerd... motterbak, ja. zandvlakte, blubberboel akker. Tussen haakjes, pokdalige akker. Knollenveld ook in de combinatie met knollentuin gebruikt. Complimenten voor alle verslaggevers die dat hebben bedacht. Ja, even één opmerking hierover. Dit, uh, dit kan niet. Dit is uh, heel gek, hè. Er wordt een WK-hockey gehouden. Er is een basislaag alvast onder het uh, veld neergelegd waar straks het kunstgras op kan. Maar ik verbaas me toch ook wel een beetje. En ik weet niet of jij dat hebt over alle commotie en publiciteit die het oplevert als je even het vorige onderwerp neemt. Uh, die arbeiders die ja. daar in Qatar uh, ja, omkomen bij het Bouwen van gigantische, uh, ja, protsstadions. Dan vraag je je wel af wat is nou echt belangrijk en wat zijn de hoofdzaken en wat zijn de bijzaken. Natuurlijk is het heel vervelend voor Marco van Basten, die dan gisteren aan het trainen is en pas na de training om een uur of één hoort. Terwijl de inspectie al om tien uur ochtends is of er wel of niet gevoetbald kan worden. Dat heeft invloed op de training, op het, uh, ja, op de voorbereiding van bijvoorbeeld Herenveen. Aan de andere kant, ja, het is een keer misgegaan. Het is een ongelooflijk stomme uh, fout die daar gemaakt is. Dit kan natuurlijk niet midden in een seizoen gebeuren. Maar alle bladen en tijdschriften die nu hier vol opgedoken zijn... het gaat misschien ook wel een beetje ver. Nou, dan gaan we het hebben over uh, misschien wel de, de leukste wedstrijden... of de interessantste wedstrijden van dit weekend. Uh, ik zeg Feyenoord-Vitesse en Ajax-Utrecht. Kiest u maar. Nou Feyenoord vind ik nog interessant omdat uh, ja, Ronald Koeman zo langzamerhand... toch een klein beetje kritiek begint te krijgen. Uh, heeft de aanvoerdersband van Stefan de Vrij afgenomen. Uh, dat moet hij dan uitleggen. En de, met name dan de, de, de boze blik waarmee hij uh, mijn collega's aankijkt... als er wordt gevraagd naar uh, ja, zijn wat vinnige gedrag... En, en het hoe en waarom van die beslissing. Uh, ja, dat is toch indrukwekkend. Dat is toch uh, spelen met pers, spelen met je spelersgroep. En Koeman die dat allemaal managt... die is zo scherp als een mes wil presteren met Feyenoord... En volgens mij gaat dat wel goed komen. Dankjewel Ragna. We volgen het allemaal hier op Radio 1. Handel op de beurzen wordt steeds meer en meer gedaan door computers... die op basis van algoritmes beslissingen nemen over kopen of verkopen. En snelheid is daarbij van het grootste belang. Dat noemen we flitshandel. En in de Verenigde Staten is daar nu ophef voor ontstaan. We gaan erover praten met hoogleraar Albert Minkveld van de Vrije Universiteit. Hij is verbonden aan de Duitsenburg School of Finance. En die doet onderzoek naar flitshandel. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer Minkveld. Dit is uh, geen flitsverbinding. Uh, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, nou hebben we u wel te pakken. Ja. Ja, hoeveel transacties zouden er in die paar seconden zijn gepleegd? Dat kan, kan zomaar uh, <laughs> een paar honderdduizend uh, stukken zijn. Ja, want uh, we hebben het echt over hele grote snelheden. Wat voor soort snelheden hebben we het over? We hebben het over milliseconden. Uh, en er wordt zelfs gezegd dat we daar alweer onder zitten. Dat we nu een duizendste van milliseconden handelen. Dus dat is een microseconden. Ja. En waarom is die snelheid nou zo van belang? Met name van belang, omdat je als handelaar... of als uh, algoritmisch handelaar, als computer moet ik misschien zeggen... Uh, het allersnelste wil zijn om te reageren op nieuws... en uh, stukken uit te nemen die daar in de markt liggen. Want op het moment dat je als eerste reageert... kan je de meeste winst maken. Klopt. Dat is het hem, uh, eigenlijk. Ja. ja. En nou uh, blijkt dat uh, in de Verenigde Staten... is daar nu weer uh, opheffen over ontstaan. Het ging over uh, de VET. Uh, wat is daar gebeurd? Nou, wat er gebeurd is, is feitelijk dat je... Um, er is een soort locker room, uh, dus als jij een uh, uh, verslag wil geven op een, uh, op een nieuw, uh, nieuw bericht van de VET, yeah. dan krijg je dat en dan mag je pas om twee uur die locker room uit en dat uh, verspreiden. Yeah. Dat geldt voor tv-journalisten, maar ook voor journalisten, uh, voor, voor de dagbladen uh, en nu ook voor elektronische uh, nieuwsservices. die uh, die berichten klaarzetten voor de computers om op te handelen. Yeah. Nou, wat daar gebeurd is, dat is uh, op hetzelfde moment, precies om twee uur, uh, was dat bericht beschikbaar elektronisch in Chicago en in New York. Nou, en dat is fysiek onmogelijk, want er is een paar milliseconden nodig, of meer nodig, om naar Chicago te komen dan New York. Ah, dus eigenlijk dus heeft, heeft New York heeft daar dan voordeel van? Nee, nou, je zou zeggen dat het dat, uh, dat, dat, dat, dat goed is dat op hetzelfde moment het nieuws beschikbaar is in New York en Chicago. Ja. Yeah. Maar het mag die lockeroom niet om twee uur verlaten. Ja, dus het, er is, uh, dan, het, <coughs> het nieuws is eigenlijk klaargezet op die service in, in Chicago. Voordat het. Uh, uh, of eigenlijk is, is het een lokker om al een paar milliseconden eerder verlaten. om, om klaargezet uh, te zijn op, uh, op Chicago. Ja, maar dit toont eigenlijk een beetje aan. Want het is een ingewikkeld verhaal over inderdaad hoe laat uh, het nieuws precies zo'n ruimte heeft verlaten. Maar het toont eigenlijk aan dat het niet elke seconde telt, maar elke milliseconde telt. Dat, dat is het. Uh, maar ja, dan ontstaat er vervolgens uh, ophef over. Kan je dat überhaupt sluitend krijgen? Kan je daar afspraken over maken? Nou, de afspraken die de VET heeft zijn feitelijk niet helemaal duidelijk. Want je mag als nieuwsservice het, het bericht niet uh, uh, voor twee uur atoomtijd uh, verspreiden. Ja. Maar ja, als je dat op je eigen service laat in Chicago... Dan verspreid, en je laat het op dat moment los om twee uur... Ja. dan heb je het al een paar milliseconden eerder klaargezet. Dus dan is het al... Vanuit Washington naar New York of naar Chicago over het lijn uh, gegaan. En wie weet heeft iemand daar al uh, getapt. Precies, en dan kan je er daar op die manier voordeel mee uh, doen. En het toont eigenlijk een beetje aan. Dat die computers, ja die reageren heel snel, die reageren natuurlijk ook op, uh, om maar weer wat anders te noemen nog, op informatie die verspreid wordt, uh, klopton, kloppend of niet kloppend. Dat is, zijn wel dingen waar je, je zorg over zou kunnen maken. Ja, absoluut. Daar op zich gewoon goede afspraken uh, uh, uh, overmaken met de vet, Maar dingen die ook gebeuren is dat er een bericht uh, verspreid wordt... dat de markt erop reageert. En dat je vervolgens, als je weet dat het een foutief bericht is... dat je daarop kunt handelen zelf, als je het bericht zelf verspreidt. En heel veel geld mee kunt verdienen. Ja, en daar moeten eigenlijk afspraken allemaal ook wat u betreft over worden gemaakt. Nou, die afspraken zijn er wel. Manip manip manip manipulatief handelen mag niet... Um, maar het, het controleren van die afspraken, dat is het uh, lastige in deze fase. Oh ja, dat moet de autoriteit als de autoriteit financiële markten doen. Ja, absoluut. Oh ja, nou goed, uh, het probleem van de flitshandel is ons uh, weer een beetje duidelijker geworden. Meneer Meerkvalt, Ik dank u wel. Ja, graag gedaan. Goedemorgen. don't end.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 Sure that I'm there. And the love and the hurt The wrong and the right Het was de plaats van 10 voor 8, zal ik maar zeggen. A song about me, Kobe Grant. Felix Murders en Dolph Jansen. Spijkers met koppen. Come together. Radio 2. En vooral dat laatste, dat is de herkenningstune. Een jubileum vandaag. Het radioprogramma Spijkers met Koppen bestaat 25 jaar. Elke zaterdagmiddag te beluisteren met actualiteit, cabaret, muziek, interviews. En Felix Meurders zorgt dan voor de diepgaande interviews. Goedemorgen Felix. Goedemorgen Bert. Gefeliciteerd hè? Dankjewel. 25 jaar. Je hebt het toch niet alle 25 jaar gedaan hè? Uh, ik heb het 18 jaar lang gedaan. Acht... Op het moment dat Pieter Jan Hagens wegging naar Veronica. Heb ik Pieter Jan overgenomen. Ja. Dus dat is dat dat heet, hè? Een vakterme. Ja, <laughs> dat zo noemen we dat. Heb je een definitie voor Spijkers met Koppen? Hoe, hoe moeten we het omschrijven? Nou, Bert, er is een programma waarin echt alles kan. <laughs> um, je, ik bedoel, je hebt cabaretscènes en dan heb je daarna een gast en dan denk je, hè? Hoe kan het? Is dat, is dat, is dat een cabaret of is dat geen cabaret? Ja, uh, en dan komt opeens iemand de studio binnenlopen, klikt ook opeens heel anders dan Bert. Dag Felix, goedemorgen. Goedemorgen. <laughs> is het door de jaren heen heel erg veranderd? Het is door de jaren heen niet zoveel veranderd. Vroeger draaiden we platen, tegenwoordig hebben we ja. alleen een band. En die laat zich horen op nou, meestal vijf, zes keer in het programma. En voor de rest zijn er nog altijd columnisten. De columnisten zijn veranderd, de cabaretiers zijn veranderd. De cabaretiers Hoewel zijn sommige, uitgevlogen. Sommige komen ook weer terug, Lebes is weer teruggekomen. Ja, die, die doet nu een column. En um, vandaag komen ook Mike Baudet terug, en Karen Bloemen komen terug, ja. en Vigo Waas komt terug. Gaat ja. Karen ook het spijkerslied zingen? Karen gaat in ieder geval een nummer zingen, ze gaat niet het spijkerslied zingen, nee. Nee, nee, nee, nee. nee. <laughs> zeg, en, en vroeger had je ook nog wel eens een verslaggever, uh, links en rechts, maar dat is er ook niet meer bij. Nee, dat, de, nee, ik geloof niet dat we... Ja, misschien in heel in het begin dat we een verslaggever hebben gehad. Ik bij, moet zelf nog wel eens verslaggeven doen... als er weer een demonstratie was op zaterdag. Ja. In, in, in, heel in het begin, maar dat, dat hebben we totaal afgeschaft. Het moet alleen nog maar uit het café komen in Utrecht. Waar we trouwens vanmiddag niet zitten. Jullie zitten ergens anders? Wij zitten in de winkel van Sinkel omdat we ongelooflijk veel mensen verwachten. Ja. En uh, dat is een wat grotere ruimte. Wel weer in Utrecht. En daarna is er een radiodocumentaire op Radio 2. De Koen van Braak over Spijkers met Koppen. En vervolgens tussen 4 en 6 vanuit de kleine comedie... Uh, kijken we terug op 25 jaar Cabret van Spijkers met Koppen. Dus we hebben de hele zendtijd van 12 tot 6 op Radio 2 gekaapt. Alleen maar voor een jubileum. Wat, wat, wat is uh, uh, het, het leukste? Is dat het cabaret? Of zijn dat de interviews? Of is het juist de mix? Moet maar, er altijd het, gelachen worden? Alles kan. Alles kan. En het wordt in elk interview, hoe serieus ook, wordt er vaak toch wel gelachen. En, en hoe dat komt, weet ik niet. Het komt natuurlijk ook door Dolf, uh, die zich ermee bemoeit. En ja, Vaak krijgt het gesprek een totaal andere wending. Um, en dat is ook wel heel, heel even goed om de spanning weg te nemen in zo'n... Ja, het, en, en soms krijg je zelfs diplomatieke rilletjes. Ik kan me Annemarie Joris maar een keer herinneren. Ja, dat was leuk. Dat was een, een buitenuitzending in, in Emmen. En dat was direct na de aankondiging van Willem-Alexander en Maxima... dat ze zich verloofd hadden. En dat gingen we natuurlijk even op in met de minister van de Economische Zaken. En, en, en toen moest ik met haar gaan praten over de economie in Nederland... En ja. toen zei ik, heeft u er eigenlijk wel zin in, zullen we niet doorgaan om over die verloving te praten? En toen vroeg ik haar, wat, wat heeft u liever, een koningschap of een presidentschap? Toen zei ze, nou, een presidentschap, je moet er toch niet aan denken dat Chirac die Engert hier president zou worden. Nou, en toen had je dus een politieke En De poppen aan het, uh, aan het dansen, inderdaad. En zit de chemie ook een beetje tussen jou en Dolf? Jij bent op een of andere manier altijd de man die naar de vrouwen kijkt, volgens Dolph. Ja, dat klopt ook. Ja, ja. Dolf heeft gelijk. En over Dolf kan ik een heleboel vertellen, maar dat doe ik hier niet. Want dit is Radio 1. Ja, nee, precies. We, we zijn een hele serieuze zender. Goed, vanaf 12 uur. Felix, dank dat jij even de studio hier bent binnengewandeld. Op naar Utrecht. En veel plezier en succes met dank je, je wel, Dankjewel, Albert. Dag. Het NOS Radio 1 journaal Overzicht. De leukste uitzending misschien wel van de radio. Goed, Lideke is hier. Lideke Morsinkhoff. Goedemorgen. De Telegraaf meldt dat slachtoffers van misdrijven in de toekomst zelf als adviseur in de rechtbank mogen vertellen wat voor straf ze willen dat de verdachte krijgt. Dat adviesrecht gaat ook gelden voor ouders van jonge kinderen en voor nabestaanden. Een wetsvoorstel hierover gaat vandaag naar verschillende instanties. Staatssecretaris Steven wil met deze adviesfunctie... slachtoffers en nabestaanden de mogelijkheid geven... om zichzelf uit te spreken over wat er gebeurd is. Volgens het Financieel Dagblad maken VNO-NCW en MKB Nederland... zich zorgen over het Belastingplan voor 2014. Dat jaagt werkgevers op kosten, omdat de loonkosten stijgen... en ook dat omhoog gaan. En dat is dan weer slecht voor de concurrentiepositie... van Nederland in het buitenland. Het AD meldt dat pleeggezinnen liever jonge kinderen opnemen... dan pubers. Daarover horen eerder al in het Radio 1-journaal. De pleegouders denken dat jonge kinderen makkelijker zijn... en beter meedraaien in het gezin. Terwijl het juist voor jongeren zo belangrijk is... om in een gezin geplaatst te worden, zegt Jeugdzorg Nederland. Want niet alle jongeren aarden in een gezinsvervangend huis... en bovendien is de kans ook groter dat ze daar ontsporen. Politie en gemeente Groningen die zijn bezorgd over een vechtpartij... die afgelopen woensdag plaatsvond in een poolcentrum in de stad. Daarbij waren meerdere leden van de motoclub Sadudara betrokken. En daarom is het poolcentrum per direct gesloten, schrijft het dagblad... Van het Bij de vechtpartij waren tientallen mensen betrokken die het interieur kort en klein sloegen en met vuurwapens dreigden. In België mogen priesters geen, geen uitvaarten meer leiden in een crematorium. Dat schrijft de Vlaamse krant De Standaard. De Belgische aartsbisschop Leonar vindt dat gelovigen die kerkelijk begraven willen worden dat dan ook vanuit het kerkgebouw moeten laten doen. Vanaf 2015 mogen Belgische priesters alleen nog een kort afscheidsgebed uitspreken in het crematorium. Zoenen op straat en daar een foto van maken en die op Facebook zetten. In Nederland is het geen probleem, maar in Marokko wel. Een tienerstel van 14 en 15 jaar oud is er namelijk om opgepakt, dat meldt de BBC. In het politiera politierapport staat dat ze de openbare fatsoenlijkheid geweld hebben aangedaan. Boze burgers zijn een tegenactie gestart, zegt de BBC. Inmiddels zijn er meer dan een miljoen foto's van andere zoenende stellen op internet geplaatst. It's Monty Python's Flying Circus. Ja, we blijven bij de BBC, want dit is de openingstune van Monty Python's Flying Circus. Vandaag, 44 jaar geleden, werd de eerste aflevering uitgezonden op de BBC. De serie leverde tal van sketches, films en liedjes op die ook nu nog populair zijn... Zoals Ministry of Silly Walks, de film Life of Brian... en daaruit natuurlijk het onvergetelijke Always Look on the Bright Side of Life. Always Look on the Bright Side of Life. Goed, Monty Python in het media zicht. Um, wat gaan we zo doen? We gaan het zo hebben over de oudere partij 55+. Plus, want die zitten toch wel diep in de problemen.